Vijf uur, deel ik het eerst raam met het NOS-journaal. In het Amerikaanse congres werken democraten en republikeinen... samen aan strengere sancties tegen Iran. Invloedrijke senatoren pleiten onder meer voor een strengere olieboycott... en voor meer beperkingen voor sectoren rondom het Iraanse kernprogramma. President Obama is fel tegen nieuwe sancties. Hij is bang dat Iran wegloopt bij de internationale onderhandelingen... over het kernprogramma, die momenteel in Genève worden gevoerd.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 Op de effectenbeurs in New York is de Dow Jones op recordhoogte gesloten. De beursindex steeg bijna 1 en brak daarmee de grens van 16.000 punten. Dat komt door gunstige werkloosheidscijfers en door het soepele beleid van de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Sinds begin dit jaar is de Dow Jones al met 22 gestegen. Houdt de index die stijging vol, dan wordt 2013 het beste jaar sinds 2003. In België heeft een buschauffeur een passagier met een bel bedreigd. De twee kwamen elkaar tegen na een eerdere ruzie en dat liep uit de hand. De passagier was boos omdat de chauffeur hem niet tegemoet wilde komen na een vertraging. Toen er een woordenwisseling ontstond pakte de chauffeur een bel en dreigde hij de passagier te verwonden. Een woordvoerder van het busbedrijf zegt dat de man niet meer als chauffeur wordt ingezet. Het weer in het oosten en zuidoosten is het bewolkt en er kan wat natte sneeuw vallen. Overdag is het droog. Smiddags breekt de zon door. Het wordt 3 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Je luistert nu via de FM waarschijnlijk. Of misschien via de computer. Maar het duurt niet lang meer of we luisteren allemaal via DAB+. Maar wanneer is dat? Als je dat weet, bel dan even naar 0800-1121. Of uh, mail naar nachtzuster, Of Twitter via het nachtzuster. Of meld je op facebook.com slash nachtzuster. Of kom even kijken op de chat op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links de chat aanklikken. En, uh, oh ja, dat is dan nog heel eventjes um, uh, uh, voor, uh, voor dat adres wat ik beloofd had. Het adres van Nachtzuster is, uh, Nachtzuster, omroep Max, postbus 518 1200 AM in Hilversum. Dus postbus 518 1200 Astrid Marjan in Hilversum. En daar mogen ook dingen naartoe in het kader van de winter. Als je iets daar naartoe opstuurt met als thema winter, of je mailt dat naar omroepmax.nl, kun je een omroepmax badjas winnen. Prachtige lichtgele, lekker zachte, grote dikke badjas. 0800 1121. Dat is het nummer wat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. En ik mis nog een aantal antwoorden, dus bel vooral als je bijvoorbeeld een idee hebt over die loopfiets. In Casaluna werd gesproken over loopfietsen en uh, toen bedacht Herman... dat als je nou stepjes aanbrengt op de loopfiets en je gaat dan heuveltje af... dan is het sturen niet zo zwaar, omdat je zwaartepunt hoger ligt. En Herman wil zich heel graag bevestigd zien in dat idee. Dus als je nou denkt van ja, dat is waar, of je denkt nee, dat is niet waar... bel dan even naar 0800-1121... Ria die krijgt voorzieningen via de gemeente en is daar opeens op gekort. Krijgt minder voorzieningen, vraagt zich af of dat zomaar mag. Anja die wil graag weten hoe lang zij maximaal mag doen over de Ladies Run op 1 juni in Rotterdam. Ze gaat de 10 kilometer lopen en ze denkt: Als ik nou heel langzaam lopen, tot hoe laat mag ik dan door? Dus hoe lang mag ze over die 10 kilometer doen? 0800-1121. Diervriendelijke manieren voor Willem om van zijn muizen af te komen zijn ook nog steeds welkom. Bertha Den Bos wil weten waarom eieren op hun kop in de doosje zitten, dus met het puntje naar beneden. En Gert Jan vraagt zich af of het waar is dat je minder last hebt van een jetlag als je naar het westen reist, dan wanneer je naar het oosten reist. 0800 1121. En Rinse Jan die zoekt huismiddeltjes om een zilveren ketting weer zo'n prachtig mooie glans te geven. En Rinzian zoekt ook een vrouw, een leuke, spontane, niet te korte vrouw. En mocht jij die leuke vrouw zijn... mail dan even naar nachtzuster.omroekmax.nl En bellen mag ook. 0800-1121. All you need is love. You can sing, there can't be some Nothing you can say but you can learn how to play the game Want eigenlijk is het natuurlijk alles wat we nodig hebben liefde. Erin zie je anders ook, dus mail naar omroepmax.nl... als je zit te wachten op een leuke spontane vries... van bijna 2 meter en 38 jaar jong. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen, maar het liefst in het laatste uur van nachtzuster met antwoorden. En ik heb ook nog eens een keertje een cryptogram voor je. Hier smult iedere typograaf van, is de opgave. En vijftien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven natuurlijk ook via 0800 1121. Mevrouw Reuters. Goedemorgen. Mevrouw. Goedemorgen. Ik uh, heb een vraag en een antwoord. Maar ik denk u zegt dat u wilt alleen nog wilt beantwoorden. Nee hoor, de vraag mag ook nog. Maar uh, ik wil altijd zo graag alle vragen beantwoord hebben. Dus, uh, ja, maar een vraag mag best hoor. Maar wellicht ooit al is geweest, maar ik ben getriggerd door het linksbreed in Engeland. Ik vind dat ze in Engeland allemaal zo'n mooi rood haar hebben. Hoe komt het dat daar allemaal zo'n mensen met rood haar zijn? Veel roodharige in Engeland. In Engeland in Ierland. en ja, dan, Ierland. Ja, Ierland zeker, hè? Ik zag die uh, geliefde van Murdoch met haar prachtige rode ja. kralen op televisie. En het is vooral Engeland, Ierland. Uh, prachtige rode haar. Wij hebben ook roodharigen, maar dat is toch een ander kleurtje. Maar bij ons gaan ze, we gaan ze ook langzamer, langzamerhand raken ze op, hè? Ja, maar daar niet. Daar wordt het in stad gehouden. Nee, maar ja, daar zitten natuurlijk de, de, op pigment, zich... Pigment, ja. Ja, nee, maar op zich zitten daar natuurlijk mensen afgesloten van de rest van de wereld. Ondanks het feit dat ze tegenwoordig natuurlijk via allerlei wegen toch uh, Engeland uit... maar daar de, de, de blijven de, de roodhaargenen uh, toch iets beter bewaard, denk ik. Ja. Is... Maar goed, maar, maar laat ik me er niet mee bemoeien, want dan doe ik het weer. 0800-1121, voor mensen die het antwoord weten. En nog een antwoord op uh, de hondenbelasting. Ik ja. woon in Maastricht en ik heb dus ook honden... En hier is het zelfs zo dat je voor uh, progressief moet betalen aan de hondenbelasting. Ik ben er al heel lang tegen aan het vechten. Uh, in België betaal je gewoon, elk huisgezin betaalt een bepaald percentage bij de afvalbelasting of rioolbelasting. En niemand betaalt aan hondenbelasting. Ik ben al, al jaren aan het vechten met de gemeente. Ik had drie hondjes en dan moest ik voor zes honden hondenbelasting betalen. Huh? Ja, dat is een Mijn beetje raar hè? Mijn buurvrouw heeft zes katten en die betalen niks en die lopen allemaal los en die poepen overal in de, in de plantenbakken en de tuinen. Dus het is een oneerlijke situatie en omdat het een wet is wil het nog niet zeggen dat het daarom juist is. Die hondenbelasting stapt inderdaad uit de tijd van de uh, kat en de hond die naar de markt gingen met de groenten. Maar er worden zoveel wetten veranderd, waarom kan deze wet niet veranderd worden? Daarbij is het ook veel goedkoper, ze hebben geen controleurs nodig. En het is niet de houder, maar de bezitter van de hond. Want heel veel mensen brengen de hond naar de familie... als de controleurs twee keer per jaar langskomen. Oh! Ja, zo, zo, zo slim zijn de Nederlanders als het op geld aankomt. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Ja. Dus zo oneerlijk is het allemaal... Maar mm. die wet moet gewoon veranderd worden, want uh, we gaan niet meer met honden en karren naar de markt toe, dus die wet moet eruit. Mm. En dan moet het maar gewoon bij de rioolbelasting. Dan hebben de controleurs moeten ze ook inhuren twee keer per jaar, dat kost ook heel veel geld van een uitstaanbureau. En uh, die lopen tegenwoordig met computertjes rond, dus ze kunnen zo op de computer kijken of je betaald hebt. Maar, uh, ja, maar weet om... u, wat ik dan wel, wat, wat we dan krijgen is dat ik dus bij de rioolbelasting moet ik dan uh, uh, hondenbelasting bij in gaan betalen, terwijl ik helemaal geen honden heb. Nee, het is afval. Een kat maakt afval en een hond maakt afval. Ja, maar dit, ik betaal gewoon voor het afvoeren van mijn afval en daar gooi ik het kattengit bij in. Ja. Nou, maar uh, de, de katten die poepen ook in andermans tuinen. Niet iedereen heeft een kattenbak. Er staan allemaal luikjes in deuren en ramen waar de katten naar buiten en naar binnen kunnen. En de mensen die dan geen huisdieren hebben, die moeten dan opeens vooral die honden en katten gaan betalen. Dat is net als met de ziekenfonds zo werkt dat, het, het sociale gevoel. Hè. Wij hebben al zoveel jaren hondenbelasting betaald. Het wordt nooit tijd dat de katten en de, en de papegaaien die ook afval maken. En allerlei andere dieren, die, uh, hamstertjes en... Ik gun iedereen zijn diertje, maar niet alleen de hondjes zoveel laten betalen. De hondenbezitters. Ja, maar dat, ik vind niet vergelijkbaar dat we met z'n allen zorgen voor de mensen die een keer ziek worden. Of dat we met z'n allen moeten zorgen voor de mensen die zo nodig een hond willen hebben. Nou, je haalt een hele hoop onvriendelijke uh, dingen tegen van buren. Van jij met je katten en jij met de honden en zo. De mensen worden tegen elkaar uitgespeeld op deze manier. Nee, maar juist als we dan ook nog eens moeten gaan betalen voor die katten en die honden... Ja, maar de katten betalen niks. Wij betalen al jaren heel veel. Ik, voor drie ja. hondjes betaal ik 600 euro per jaar, mevrouw. Ja, maar... Ja, maar, ja, maar, ja. ja, het is oneerlijk. En, en de hondenbelasting is nergens dat nodig. Ze besteden het geld niet aan de honden. Maar gaat u, u dan... Op... U gaat wel netjes, als u uw hond uitlaat... Loopt u er met zo'n zakje achteraan? Ik heb uh, aan elke hondenlijn zakjes. En dat wordt altijd opgerukt. Er hoeft niemand last te hebben van dingen waar ik plezier van heb. Ja. Nou, dat vind ik wel een. Dat, kijk, dat vind ik nog eens een mooie algemene instelling. Ja. Netjes opgeruimd, maar dus ook niet van kattenrollen. Nee. nee, daar zit oh. wat in. Ja. Nou, okay. ik, uh, ik zal het tegen ze zeggen als ik thuis kom. Dank u wel. Dag, <laughs> Een goede nacht. Dag. Dag. Tom. Tom. Ja. Tom. Tom, Tom, Tom, hallo. Ik sta op 22. Sta ik op 22? Ja. 22 punten. 22 minuten. 22 dat, minuten? Dat, dat je moest wachten? Ja. Oh, dat vind ik nog meevallen. Dat bedoel ik. En het kost niks, ik hè? Ik heb een uh, aanvulling en ik heb een aanvulling. Wat wil je het eerst? Uh, doe de aanvulling maar. Oké. Okay. Uh, Patrick Bruel, heb je net een liedje van laten horen? Ja. En ik denk dat die vriendelijke vrachtwagenschauffeur een ander liedje bedoelde, dat ook een hele mooie live registratie heet en dat liedje, moeilijk Frans woord. Je te le dik, quand même. Oftewel, ik zeg het je toch. Juttelen je die kan. Juttelen die, die, dus met een S. Juttelen die kan. Ik ga even in de computer kijken of die erin staat. En even kijken, dat is van. Oh, maar dat is ook Pat Patrick Bruel. Ja, dat zeg ik. Oh, sorry, ja, daar zat ja, ik weer sorry, niet op te letten. Fred, dat zei ik zojuist. Oké, okay, maar meneer, u bedoelt. U bedoelt dat. Het, u bedoelt dat hij bedoelt dat het dit bedoeld wordt. je Ik je te zeggen, merci. Most is a ten. Fantastisch vind ik dit, Tom. Nou, fijn dat je dat ook zegt. Ik mag. denk inderdaad dat dit hem is. Ja. Dat ik ernaast zat met mijn Casé La Voix, dat het Shuttle ja, die, die, die La kon. Ja, is ook een mooi liedje, maar... Ja, maar dit is echt, het, het publiek wordt helemaal gek. Ja, vooral al die jonge Franse jonge dames en jonge mannetjes... die, die, die zingen hoger dan hun stem kan ja. en nog proberen ze hoger te zingen... Oh, heerlijk. Onze technicus zegt net: de geluidstechnicus wordt uh, arbeidsongeschikt geschreeuwd. Uh, wellicht. Ja, dat is ja. heel mooi. Ja. ja. Nee, maar nou, nee, ik denk het inderdaad. Nou, ik hoop dat, uh, dat hij nog luistert. Dat hij in ieder geval uh, dat Hans uh, nu weet dat hij inderdaad wel Patrick Bruel moet hebben, maar waarschijnlijk dus inderdaad Shuttle die kan mem. En dat even kijken, want het zag ik net voorbij. Het staat ook op het album Cisse Soir. Dus dan uh, hebben we dat ook helemaal gecoverd. Ge uh, ja. ja. En dan had je nog meer, hè, Tom? Ja, ik heb nog een andere truc voor de, om de muis, muisvriendelijk te vangen. Ja. Uh, pak je een emmer. Nee, een emmer. Dan pak je een flink stuk karton, weet ik veel, waar je je nieuwe kleurtelevisie in hebt moeten uitpakken. Ja, Of iets anders. Ja. En dan leg je broodkruimeltjes op die, die, die, die, die ding... en dan loopt de muis naar boven... en dan een gegeven moment hoor je pop... en dan is ze dus in de emmer gevallen. Want dat is het geluid emmeren... dat een vallende muis maakt, begrijp ik. Ja. Ja. En dan kun je de emmer... Uh, naar buiten brengen. naar buiten, ja. buiten gooien. Maar als muizen tegen de muren op kunnen lopen... waarom kunnen ze dan niet tegen de rand van een emmer oplopen? Dat is te glad. Oké. Okay. Dan moeten we een gladde emmer hebben, ja. Ja, en je hebt natuurlijk geen ruwwandige emmers. Nee. Oké. Okay. Bedankt voor de mooie muziek okay. en mooie uitzending. Ja, jij heel erg bedankt. Vooral voor dat liedje, want uh, ik, ik ga het nooit meer vergeten. Dank je wel. Merci, les, sincères félicitations, au revoir. Ah oui, en uh, merci uh, uh, ook. Ja. Doeg. Dag, <laughs> Dag Tom. Au <laughs> oh, vaar. Uh, Marco. Ja, goeiemorgen. Uh, goeiemorgen, Marco. Ah, ik had een mailtje uh, gestuurd. Ik denk dat ik de oplossing van het cryptogram ah. weet. Echt waar? Ja, ik kon namelijk niet bellen, maar ik zit in uh, de België. Dus oh. ik moet even weer een mail. Kijk, nou ja, dat mag eigenlijk niet. Maar ik ben blij dat je het noemt, want dan gaat iedereen dat voortaan doen. Maar, uh, ja, maar dat mag maar die... niet, hè? Want ik zeg altijd, het cryptogram, daar moet je voor bellen. Want anders zijn nu allemaal mensen die proberen oh, te bellen en die worden... Pestagerij. Okay. Maar weet je, het is, ja. het is een mooie dag. Het is, het, voelt, het is koud buiten. Je zit helemaal in België. Laten we niet moeilijk doen. Mits je natuurlijk een goede Daarom. oplossing geeft. Hier smult ja, iedere typograaf open. van. Was de opgave 15 ik, letters. Wat ja, denk je? Ik dacht, ik dacht chocoladeletter. Nou, hoe kom je erop? Ja, dat uh, typograaf uh, met een letter ja, en je smult van een chocoladeletter. Is ook waar. Het is helemaal goed, Marco. Chocoladeletter is toch de goede oplossing. Maar moet ik nu, moet well. ik nu de prijs opsturen naar België of uh, woont je huis gewoon in nee, Nederland? Nee, mijn, mijn huis woont in België en, uh, of, uh, in, uh, in Nederland? Nederland. En jij bent maar in maar, België? En, maar ik rijd nu in België, nee. ja. En, en waar woon je? In welke plaats? In Zeist. In Zeist. En hoe is je achternaam? Uh, van de Kraats. Van de Kraats. Met een ja, Cornelis-Rudolf-Dubbel-Anton-Tine-Simon. Oké, okay. dus iedereen die uh, Marco Cornelis-Ruben-Dingers-Dingers uh, uh, uh, kent nee, in Zeist, rudolf, anton, anton, Ja, Rudolf-Anton-Anton, ja. cornelis rudolf nou anton Ja, dat je morgen wel even door minstens twee mensen wordt gefeliciteerd. Of eigenlijk vandaag. Nou, nee, ik hoop het. Ja. Nou, uh, Marco, ik stuur je iets op. Ik weet nooit wat het is, maar geniet ervan. Ja, moet ik nog even aan de lijn blijven voor het adres? Zou ik doen. Of, of je moet zeggen, nou, ik ben zo berucht in zijs. dat als je het gewoon zijst op de envelop zet, dat komt het ook goed. Nou, nee, dat denk ik niet. Oké, okay, nou blijf dat, even hangen dan. Uh... Ja, is goed. Dankjewel, hè, Marco. Uh, joe, geen Hoi. Hoi, hou je veilig. Hoi. Uh, ChocolaLetter was dus inderdaad de oplossing van het cryptogram. En als ik dan toch met een stukje administratie bezig ben... Dan wil ik nog even een berichtje van Martin Jonkoff uh, voorlezen. Martin Jonkoff is iemand die uh, regelmatig te vinden is ook op de chat. Via uh, omropmax.nl slash nachtzuster en dan de chat aanklikken. En uh, die zit op de Filipijnen, die woont daar. En die heeft uh, vorige week al even laten weten dat hij heel erg hard geld kan gebruiken. Want hij koopt daar direct voor mensen die uh, vlakbij wonen hulpgoederen voor. En zorgt dat dat ook direct daar op de goede plek terechtkomt. Dus uh, hij schrijft een update. Tot nu toe heb ik uh, bijna 3000 euro ontvangen. Dit betekent dat we maandag en dinsdag... met een truck met hulpgoederen naar het rampgebied kunnen rijden. Namens iedereen hier in de Filipijnen bedankt. Het is verwarmend. En mocht je nou heel graag ook iets naar Martin willen overmaken... hij koopt daar vooral um, uh, de dingen die mensen in zijn omgeving direct nodig hebben voor. Dus bijvoorbeeld voedsel in blikken en dekens... zorgt hij dan uh, dat ze op de goede plek terechtkomen. Dan uh, kun je een mailtje sturen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl en dan uh, zorg ik dat het rekeningnummer bij je terechtkomt... en dan kun je iets naar Martin privé overmaken. Johan, goedenacht. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen inderdaad. Het is alweer vijf, vijf, voor half zes. We zijn gewoon weer op de koude vrijdagochtend. Zeg het eens. Zeker weten. Ik heb een vraag. Uh, de laatste week was er veel te doen over bitcoins. Ja. En die waarde van de bitcoins die zou explosief zijn gestegen. Maar ja. dan is het natuurlijk ook zo dat het explosief naar nou omlaag kan. Dat kan zeker, maar, ja. Kan ja. zeker. Maar wat zei dit precies? Wat kan ik ermee? Kan ik, ik, een ik snel vraag. geld meer verdienen? Kan ik snel geld meer verliezen? En hoe virtueel is het? Ja, precies. Nou, ik, ik snap er nooit een hout van. Dus het zou heel fijn zijn inderdaad als iemand eventjes in Jip en Janneke... het hele verhaal bitcoins kan ja, toelichten. Ja, met Jip en Janneke. Want ja. ik snap helemaal niets van. In Jip, Janneke en Astrid Taal. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Johan. Ik ga luisteren, dankjewel. Jij bedankt, hoi. hoi. Doeg. Bitcoins 0801121. als je daar meer vanaf weet, Jeffrey. Hey, goedemorgen Astrid, Jeffrey uit Amsterdam. Hallo, Jeffrey. Ik wil het hebben over DRB+. Ja. Om teel worden experimenten gedaan met DRB+. De... Uh, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey. Sorry, ja, sorry, maar de telefoonlijn is zo mogelijk nog brakker dan anders... Dus we Dat moeten betekent? heel even, je moet even weer de kleren hangen uit het raam steken en even heel luid, nou niet luid, maar vooral duidelijk articulerend in de horen praten. Want anders dan gaan we het niet meekrijgen. Ja? Oké, dus ik wil het hebben over DHB Plus. Ja. DHB Plus wordt momenteel uitgevoerd voor radio 1 tot en met 6. jaar wordt het landelijk ingevoerd voor zowel de publieke radio, als alle landelijke commerciële zenders. Ja, ja maar, maar vanaf wanneer kunnen we dan niet meer via de FM luisteren? Als van lopen nog wel bestaan. Ja, hè. En, en kun jij uitleggen wat het is, DHB? Nou, DHB is een, uh, een digitaal rijsysteem. Ja. Dat wordt gebruik gemaakt van tv-kanaal 11 en 12. Bij een analoge rij heb je op één frequentie, heb je dan één streichstation. Maar op uh, hoe heet het, DHB, heb je omdat het tv-kanaal breder is, of omdat het natuurlijk beeld en geluid wordt afgezonden... Er zijn heel veel zenders uh, proppen op één kanaal. Ja. Er worden één worden bespaard voor internetverkeer en mobiele telefoon. Want alle vroege tv-kanalen worden nu gebruikt voor mobiele telefoon en 4G enzovoort. Oké, okay, nou, de, de, de lijn is weer niet heel goed, Jeffrey, dus ik, ik heb er maar, maar ik delen denk, van meegegeven. Ik, denk, mee denk, ik denk, denk, ik heb het antwoord al gegeven, dus de meeste mensen weten het al. Dus Gelukkig. Ik op. Hey, ze zegt het programma bedankt voor alles en de goede en alle luisteraars. Oké, okay, dankjewel Jeffrey. Ja, dag, dag. dag. dag. 0800 1121 Frank. Hoi Astrid. Hi. Hallo. Wat de bitcoins betreft net, hè. Van de week, het eerste uur. Ja. Het Casaluna daar een uur aan gelijk. Echt waar? Ja, met een gast. Ja, lag ik te slapen natuurlijk. Nou, vat maar even samen dan. Voor mij niet goed te begrijpen. Het komt hierop neer ongeveer. Ik heb begrepen dat er een circuit bestaat naast het gewone girale circuit. Mm. De mensen die het met elkaar uitwisselen en met elkaar contact hebben, die doen dat op een heel ingewikkelde manier via een ingewikkeld systeem, via internet. Ja. Maar, en ik heb ook begrepen dat het geen wettig betaalmiddel is. Nee. Globaal, hè? Ja. Maar die gast kon het heel goed uitleggen, want die handelde er zelf in. Ah, nou, dan, uh, dan uh, is het fijn dat hij het uit kon leggen. Maar ja, dan, we, dan we snappen we het nog steeds niet helemaal. Maar we hebben in ieder geval een voorzet nu, Frank. Dankjewel. Ja, het, is, ja, het zijn geen echte munten, hè? Nee, nee, maar ja, ja wat, hoe, hoe werkt het dan? Ja, ja, ja. is lastig, hè? Dus, zoals ik het begrijp, min of meer zwart geld. Ja. <laughs> Ja, zo dat kun je, gek je gek. natuurlijk ook uitleggen. Ja, nou maar je moet ja, het is, ja. Wat hoor je zeggen? Nou, ik zit te denken: er zijn natuurlijk wel een, een vergelijkbare dingen. Je ja, had ooit zo'n systeem, maar ik kan even niet op de naam komen. Ja. Uh, of eigenlijk had je meerdere systemen, die hadden dan hele gekke namen. Ik, ik roep me wat te slotties of zo. Of, uh, ja, ja. Waarmee je dan met elkaar kon handelen. En de, ja, dan zal dit toch wel ongeveer zoiets zijn, of niet? Ik heb begrepen een systeem naast een systeem. Ja, precies. Nou ja, we, we hebben een beetje een beeld. Dank je wel, Frank. Ik heb nog een paar antwoorden als jij die wil. Ja, kom maar door. De medicijnen. Ja. Ik heb gebeld met de nachtapotheek van het ziekenhuis in Eindhoven. Ach, gossie. Ja. De tweede keer, heb... ja. Komt hierop neer. Iedereen komt in aanmerking voor de goede medicijnen. Mm. Tussen aanhalingstekens, merkartikelen, ja. zeg maar. Ja. ...mits de generieke artikelen ofwel de niet medicijnen mm -hmm. ...de eerste twee weken niet het juiste effect geven bij uh, een cliënt, patiënt. Dus als jij een medicijn vraagt, ik noem een ant antidepressivum... Ja. ...en jij zou daar niet goed op gaan, ja. dan kun je teruggaan... ...en dan ja. krijg je zo goed als zeker, zo heb ik het begrepen, het originele... Merkmedicament. medicament. Dat is wel vreemd hoor, vind ik dit. Ja, vind ik ook. Dat is een maar raar ik, vind het niet, ik vind het niet zo vreemd. als wat die mevrouw met haar vraag suggereerde. Dat zij nota bene zei, die heb ik van een apotheker gehoord. Ja. En de apotheek in Eindhoven van het ziekenhuis zegt, is bij ons volledig onbekend. Ja, nou ja, zo gaat een verhaal vaak een eigen leven leiden. Want dat verhaal van dat ambtenaren vaak bij dezelfde zorgverzekeraar zaten vroeger. Ja. Dat vond ik ook helemaal niet zo gek klinken. Nee, nee, maar dat is inderdaad zo. Ja. ja. Maar dat is niet meer. Nee, nee, nee. Dat is inderdaad al wel even geleden. Want die meneer had het nog over particulier verzekerd zijn. Dus ja. dat is alweer eventjes... Uh, Oké. Okay. Ja. Nou, maar wat had je nog meer, Frank? Ja, de hulpmiddelen wat dat betreft. Wat ja. dat betreft ja. De gemeente, de lokale overheid, weet je ook wel. Mm -hmm. Iedereen weet dat, denk ik. Die hebben een machtige stem in het kapittel. Ja. Zij kunnen dus bij navraag... Alsnog anders beslissen. Ondanks dat er een indicatie zou liggen... jouw moeder komt daar misschien voor een aanmerking de komende jaren. Oh. Ook 78, meen ik, dat jij is mm, nou ja, Nee, 3... Nog niet hoor, laat het niet horen. Ja. Oké, okay, 74. Nou, ja, nou, nou, nou, nou, uh, nou uh, drijf je me in de hoek, maar ik gok 76. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar goed, de gemeenten hebben dus een belangrijke stem in het kapitel... en kunnen dus beslissen. Ja. Huh? Ja. Bij het er niet mee eens dan een bezwaarschrift. Ja. Oké, okay, hè? Ja. Wat de eieren betreft. Ik heb hier een doosje bij me staan. Mm -hmm. Toevallig gekocht bij Albert Heijn. Oh, dat mag ik niet zeggen. Maar goed. Dat is geen reclame, oh. hoor. Dat jij eieren gekocht hebt bij Albert Heijn. Nee, nee, oké. Okay. <laughs> nou zie ik daar En ja. inderdaad, de punt staat naar beneden. Nou. De bolle kant wijst dus omhoog. Ja. En wat zie ik? In het midden van het doosje zitten omgekeerde pijlen, noem ik het. Met de bovenkant smal. Oh. Dus in het midden van het doodje. Het doodje wordt gehalveerd zeg maar, door vier omgekeerde pijlen, als het ware. Ja. Pionnen, zo moet ik het zeggen. Ja. Snap je dat? Ja. Dus pionnen, als het ware, boven, ja. smal, onderbreed. Ja. Zet je het ei dus op zijn kop, ofwel de smalle kant naar onder, dan heeft het ei boven het meeste houvast. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk heel logisch. Is te volgen? Ja. Let maar eens op. Als jij een doosje met eieren gaat kopen, dan zul je dat ook zien. Maar zitten de eieren dan ondersteboven omdat het doosje zo geconstrueerd is? Of is het doosje zo geconstrueerd omdat de eieren ondersteboven zitten? Dat is een goede vraag. Ja, dat ga je Ja, zoals het er nou uitziet, zoals ik er nou tegenaan kijk... en ik heb het geprobeerd, hmm. ligt het ei vaster als het met de bolle kant... de onderkant, zeg maar, ja. de bolle kant, ja. naar boven staat... Ja. In verband met die pion die ja. ernaast staat. Ja, nou, dat klinkt nou, logisch. Ja. De laatste, de verslaggever. Ja. In het oorlogsgebied. Ja, Van de week was waar logeert hij? Ja. Juist, er was een item over Omroep Brabant. Oh. Met de cameraman die meegeweest is uit Oosterwijk, kwam hij, zei hij. Mm -hmm. Met één vandaag. Ja. Die had het erover, hij zegt, ik ben heel erg moe. Want, zegt hij... We hadden niet gegeten, we konden bijna niet eten. Ik heb geleefd, zegt hij en mijn collega, Bloem heette die. op water en een paar knekkers op 24 uur. Ja. ja. Hij zegt, en dan moesten we weer het water oversteken om ergens te gaan slapen. Ja. Hij zei dus niet met name waar, maar ik begreep bij een overlevende familie van ongeveer 16 mensen. Zo. Ja, dus dat soort dingen moeten ze dan ook nog eens een keer regelen. Ze moeten niet alleen verslag doen... maar ze moeten inderdaad ook nog zorgen dat ze onderdak zijn ergens. Heftig hoor. Ja. Ja. En bijna niet te eten, daar zijn ze erbij. Ja, maar ja, goed, als je weet dat je daarna weer naar huis gaat... en weer goed kunt eten, is dat minder erg natuurlijk... dan die mensen die daar in die situatie zitten... en niet Tuurlijk, weten wat ja. ze te wachten staat. Ja. Helemaal waar. Als ja. dit is het. Hartstikke fijn, Frank. Dankjewel. Jij bedankt weer. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Hans, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. het de oplossing wordt die meneer net gefragt van Patrick Bruel, dat is hem, dat wil ik even zeggen. Hé, hey. oh, oh, maar Hans, wat zit jij nu? Zit je nu naar een andere zender te luisteren, Hans? Nee, ik heb uh, op mijn, uh, op mijn uh, telefoon heb ik hem even opgezocht. Via, oh, je zit nu Patrick Bruel te luisteren, ja. <laughs> ja, met de tranen in mijn ogen weer. Nou, dat wat fijn dat we hem gevonden hebben. Ja. Schitterend, schitterend. Nou, en dan had ik nog een, klein, een kleine vraag. Het, het, uh, je hebt gezegd dat we vanaf volgende week het gebeurt hier om kwart voor vier. Ja. Mag het misschien ook. Het gebeurt hier om kwart over vier. Want ik krijg precies om vier uur... Schikt dat je al je al beter. Het ja, het jou beter? Het schikt jou beter dat we het. dat onderwerp om kwart over vier doen voortaan. Ja, ja ik, vind... ik, ik krijg om vier uur die grens over. En dan uh, kan ik jullie weer ontvangen. Even luisteren hoor, want het gebeurt hier om kwart voor vier. Dat klinkt wel beter dan het gebeurt hier om kwart over vier. Ja, maar dan kan ik het niet beluisteren om kwart voor vier... want dan zit ik nog in Duitsland en, en dan stoort hij. -ie. Iedere luisteraar is mijn goud waard. Dus we doen kwart over vier. Super, je bent een schat. Oké, okay, tot volgende week, Hans. Tot volgende week, goed Dag, hoi. Hoi, hoi. Een stukje Patrick Bruel nog via de, uh, auto, via de telefoon. Uh, via de... Nou ja, goed. Christian, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo, zeg het uh, eens. Ik had het antwoord... Uh, op de bitcoins. Daar kom ik wel eigenlijk ja. uitleggen wat ik het idee. Oh fijn, nou ga, probeer het dus. Um, nou, het is eigenlijk een uh, URL. Een, uh, gewoon een internetcode. Ja. Die kan je op een USB-stick zetten. En ja. um, dat is eigenlijk je munt. Um, deze munt, um, ja, die kan je. Die, kan je eerst, die zijn een maximaal aantal. Die kunnen gemined worden. En ja, dat is misschien een beetje moeilijk. Dat is geen jippie meer. Maar nee. die kan je met een supercomputer <laughs> super kan je die, uh, zeg maar, vinden. En als je die URL hebt gevonden, dan heb je in één keer geld. Gratis geld eigenlijk. Um, maar de reden dat die zo fluctueert, is ja. omdat uh, iedereen ze wil hebben. Ja. Omdat het nu hip en happening is, uh, mm -hmm. wil iedereen ze hebben. En ja, net als, stel, iedereen zou uh, de euro willen hebben. Dan stijgt die ook gewoon in waarde. Het is gewoon een valuta. Mm -hmm. En... Dan ook nog of het een wettig betaalmiddel is. Dat is het uh, op het moment wel in Amerika. En ja, de andere landen hebben het nog niet erkend, maar uh, um, welke site was het ook weer? Uh, thuisbezorg.nl, daar kun je tegenwoordig ja. ook mee betalen. Ja, ongelooflijk vind ik dat. Je kunt gewoon een pizza kopen met bitcoins, met geld dat helemaal niet bestaat. Nou ja, in principe bestaat geen enkel geld meer heeft. Ja, dat is ook wel weer waar. Nee, dat, uh, dat heb ik ook geleerd bij economie. Toen schrok ik ook heel erg. Maar ik, ik, ik het, het ligt ongetwijfeld aan mij, maar ik begrijp het echt niet. Want stel nu dat ik een, een Bitcoin wil hebben. Ja. Hoe kom ik daar dan aan? Nou, die kun je nu van andere mensen gewoon kopen. Ja. Net als uh, stel. Als je naar een wisselkantoor gaat en je ja. wilt dollars hebben, dan betaal je er ook gewoon euro's voor. Oké, okay, en, wat, en zo wat, is het nu ook... wat betaal ik ongeveer voor één bitcoin nu? Op het moment 600 dollar. Juutje. Dus als ik nu 600 dollar aan jou overmaak, wat krijg ja. ik dan van jou een bitcoin? Ja. En, en, en hoe, wat krijg ik dan van jou? Nou, je krijgt in principe, net als dat je voor mij dollars zou kopen, gewoon ja. een betaalmiddel. Dus ja, maar als, als ik dollars heren... van jou zou kopen, dan krijg ik van jou briefjes met daarop 100 dollar. Zes briefjes van 100 dollar. Maar als ik bij jou een bitcoin koop, wat krijg ik dan van jou? Nou, als je het andersom zegt, als je op de bank een uh, uh, dollars koopt, dan krijg ja. je ook geen dollars. Dan krijg je gewoon een cijfertje op je bankrekening. Oh, oké. Okay. En, en in dit geval ook... krijg ik op een soort, op een soort uh, ja, systeem krijg ik een bitcoin gestort. Ja, je krijgt eigenlijk gewoon op je virtuele account, heb je dan een bitcoin. Ja, okay. En nou, net als in elke andere geldsoort zijn er gewoon ook centen in bitcoins. Dus je hoeft niet meteen 600, 600 euro uit te geven om een bitcoin te kopen. Nee, oké. Okay. En hoeveel pizza kan ik voor één bitcoin kopen dan? Nou ja, teken maar uit. Een stuk uh, of honderd. Wat is een pizza tegenwoordig? 10 euro, dus uh, 60 pizza's of zo. Ja, dus precies. Ik, ik woon in Kampen, daar dus zijn ze nog gekopen. Maar, uh, maar, maar en, en, uh, als ik dan één pizza koop, krijg ik, dan krijg ik zeg maar 0, zoveel bitcoin... ...blijft er dan gewoon op mijn me, op me virtuele rekening staan. Oh. Ja, precies. Ik snap het heus wel. Ja, en, en als ik nou heel handig ben met computers... ...dan kan ik toch heel makkelijk bij jouw virtuele rekening... Uh, dat is inderdaad nog een beetje een probleem om die te beveiligen. Maar uh, ja, het is zonder moeilijk te kraken code. Als jij uh, bij Google in wil breken, lukt dat ook niet. Omdat mm -hmm. het heel moeilijk is. Mm -hmm. En zo zijn die bitcoins ook in okay. En als je, dat, als je het wil, kan dat natuurlijk. Want laatst zijn er in Australië ook uh, miljoenen bitcoins gestolen. Dus het is nog, nog geen heel veilig betaalmiddel. Maar het wordt steeds veiliger en het is al vrij veilig. Ja. Het meest uh, gewilde waarom een bitcoin wil hebben... is omdat je niet weet waar die vandaan komt. Dus uh, ...als je euro's hebt en je wilt iets zwart kopen... Ja. ...dan uh, kunnen ze traceren waar het vandaan komt. En met een oh. bitcoin kan dat En daarom wordt er heel vaak gezegd dat het zwart geld is... ...omdat oh. je dus heel veel illegale omdat dingen mee kunt kopen. je lekker makkelijk illegaal mee kunt handelen. Hey, en um, kan ik ze ook verdienen? Want ik, ik begreep dat ik, uh, zeg maar, als ik iemand toestemming geef... ...om mijn computer te gebruiken als een soort rekenmachine... ...want soms is dat nodig als je een heel veel computercapaciteit nodig hebt dat ik daar dan in ruil voor een bitcoin kan krijgen. Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel uh, geluk hebben ja. dat je hem vindt. Maar uh, <laughs> ja, dat gebeurt. Dat is tegenwoordig niet meer de moeite. In het begin ging dat vrij makkelijk ja. toen de bitcoin is begonnen. Ja. Maar tegenwoordig kost het zoveel computerkracht dat uh, als je je laptop daarbij uh, aansluit bij zo'n groep die dat gaat doen, mm -hmm. dan krijg je echt bijzonder weinig. Dat is okay. bijna de moeite niet meer. Dat kost meer aan stroom dan, uh, dan, dat, je <laughs> dan dat je ervoor voor krijgt. Ah, oh, oké. Okay. Nou, ik geloof dat ik het best begrijp nu, Christian. Oh ja, en uh, uh, mijn beeld is nu inderdaad... dat het uh, helemaal, omdat het hip is en iedereen heeft het erover... Uh, willen we allemaal die dingen hebben. En daardoor stijgen ze zo in waarde. En de vraag was natuurlijk eigenlijk van waarom kan het ook... Want uh, uh, Johan die voorzag dat het ook kon kelderen in waarde. En dat is gewoon op een gegeven moment als we denken van ach het werkt toch allemaal niet zo makkelijk. En ik kan er niet alles voor kopen wat ik hebben wil en zo. Dus ik hoef ze niet meer zo nodig. Dan kunnen ze ook net zo makkelijk weer kelderen in waarde. Ja inderdaad. Maar ook uh, als bijvoorbeeld net zoals de euro zakte toen Griekenland uh, in het probleem kwam. Het is ja. gewoon een vertrouwenskwestie. Als de ja. Bitcoin niet meer wordt vertrouwd dan zakt die in waarde. Ja precies. Een klein, uh, klein lesje basis economie is dat. Nou hartstikke goed Christian. Dank je wel. Oké okay, graag gedaan. En, uh, en hoeveel heb jij er? Ik heb er op het moment uh, nog geen. Maar oh. ik, uh, ik zit er wel wel te denken. Ons... Oh. Om er eentje te bestellen. Een hele. Ja zoiets. Want we <laughs> stijgen nu zoveel waarde. Ik wacht eigenlijk tot hij weer dipt. En dan kan ik er een kopen. En dan hoop ik dat hij weer stijgt. Leuk. Oké. Okay, nou dankjewel Christian. Oké, okay, graag gedaan. Hoi, goeiedag. Nou, ik vind het helemaal interessant. Bitcoins dus, ik kan hem afvinken. Ik heb nog vragen openstaan. Mevrouw Reuter die wil heel graag weten waarom rood haar zo vaak voorkomt... in Engeland en Ierland. Rinsie zoekt niet alleen een vrouw... maar ook manieren om zijn zilveren ketting... weer met een huismiddeltje mooi op te poetsen. Gaat Jan wel weten of het klopt dat je meer last hebt van een jetlag... als je naar het, westen reist dan, nee, naar het oosten reist dan wanneer je naar het westen reist... En eens even kijken wat ik verder nog mis. Oh ja, Anja wil graag weten hoe lang ze maximaal mag doen over de Ladies Run in uh, Rotterdam op, in juni. En Herman die zat met die vraag over uh, de loopfiets in zijn maag. Die vroeg zich af of als je een stepjes op een loopfiets zet... of je dan bij het bergje afrijden makkelijker kunt sturen. 0800 1121 als je een van deze personen kunt en wilt helpen. Tom, goeienacht. Goeienacht. Met de oh. oh, sorry hoor, maar ik, verzin, ik, verzin, ik vergeet gewoon steeds een vraag, namelijk of uh, bekende Nederlanders die ambassadeur zijn van een goed doel hun reizen zelf betalen als ze voor die filmpjes naar zo'n ver land reizen. Uh, die vergeet ik steeds 0801121 als je dat weet. Sorry Tom, waar was je met je verhaal? Op die ja. laatste heb ik geen antwoord, maar ik heb een, op een aantal vragen een antwoord en ah. overeen wil ik een beetje discussiëren. Dus oh, We beginnen met het ei, ja. want daar belt ik aanvankelijk over. Okay. Het ei. Kun jij je een piramide voorstellen? Ja, dat kan ik vrij goed, ja. Oké, okay. de onderkant staat massief op de grond. Probeer jij hem eens op zijn kop te zetten? Ja, op het punt. De donder ziet erom. Ja. Dus die brede basis boven is de kolder. Oh, maar we hebben het net gecontroleerd. Er was iemand die daadwerkelijk in de koelkast alle puntjes naar beneden had staan, hoor. Nou, er gebeurt het volgende. De eieren worden gedropt door de kip. Die ja. gaan naar de boer. Die brengt ze op een gegeven moment ergens naar de handel. dan komen ze uiteindelijk in de winkel. Maar dan zijn ze al een paar weken oud. Oeh, ja. Dus als je die, dat ei puntje zet, wat gebeurt er dan? Die eierdooiers zakt naar beneden. Ja. Ja, dan krijg je daar wel een zwaartepunt. Ja. Maar dat is niet de oorspronkelijke positie. Maar. Maar we, ja, maar wacht even Tom, want ik, ik, ik had net de uitleg, en die vind ik op zich ook heel plausibel, dat als je een doosje maakt om eieren in te bewaren, ja. dan maak je de tussenstukjes maak je dan van een piramide, niet van een omgekeerde piramide. Dus als nou, je de tussenstukjes van, als je tussenstukjes ja, van een piramide eieren, maakt... Ja, ga, maar... ga jij een doosje opeten of ga je de eieren opeten? Ja, je kunt wel bij de hand tegen me doen, maar ik heb echt een punt hoor, als je even luistert. Okay, ik luister. Als je dus piramides in je doosje hebt zitten, dan is het veel logischer om de eieren met het puntje naar beneden tussen die piramides te zetten, dan wanneer je het doosje van omgekeerde piramides moet bouwen en de eieren daartussen moet prutsen. Dat zou kunnen kennen. Ja. Maar wat gebeurt er in de loop van de tijd? Want het is minimaal drie weken voordat die eieren in de winkel staan. Ja. En die eierdooier die gaat dan naar het puntje zakken. Oh ja. Wat ik dus doe, als ik de eieren gekocht heb en ik zet ze bij mij thuis weg, ja. dan keer ik ze absoluut om en dan zet ik ze met de bolle kant onder, dus ja. waar ook de, de, dooier, de, de, de luchtbel zit, ja. zet ik ze zo neer. En tegen de tijd dat ik ze ga eten, dan is die eierdooier opnieuw gezakt en dan zit hij weer ongeveer in het midden ja. en dan heb ik een ei op de juiste waarde zoals hij moet. Maar je zegt, je zegt nu, als ik thuis kom met de eieren, zet ik ze, dan draai ik ze om. Met andere ja, woorden, jij is... koopt ze ook met het puntje naar beneden. Nee, ik oh. koop ze met het bolletje naar beneden. Je koopt. Want koopt. die eierdooier, ja. die is flexibel in, dit, in die, die gelaai waar hij omheen zwemt. Ja. En door het op het puntje te bewaren, en het, nogmaals, het duurt minimaal drie weken... ...voor die in de schappen staat bij de supermarkt... Ja. Is die eierdooier helemaal naar beneden gezakt? Ja, dan komt het zwaartepunt van een eindje naar beneden. Ja. Maar desniettemin blijft het toch een probleem. Zet hem ze terug in ja. de normale positie. Ja. Dus met de bolle kant onder. Dan zakt die eierdooier weer naar het centrum. Ja. krijg je hem ook weer op de goede plek. Anders zul je het ook steeds hebben. Dat als je een ei gaat tellen... dat dan uh, dat eierdooiertje door het eiwit heen komt of zo. Zet hem... Met de bolle kant onder. Want ja. zo is de natuurlijke houding. Denk maar ook eens aan een duikelaartje... zoals je die vroeger had. Ja, het is logischer inderdaad. Ja. En een piramide, nogmaals... zet de piramide op zijn kop, hij dondert om. Ja. De basis hoort breed te zijn. Oké, okay, ik Dat ga het onthouden. Ja. Oké. Okay. Nou, tot zover het verhaal van het ei. Ja. Doe ik het heel even kort over oost en west. Ja. Uh, als je van... West naar oost vliegt. Ja. vlieg je tegen de tijd in. Ja. Als je dan aankomt. dan is daar de dag korter. Ja. En dus kun je eerder gaan slapen. Als jij van oost naar west vliegt. duurt de dag langer. Kom je slaaptekort? Want je moet later gaan slapen. Je moet langer opblijven. Ah ja is een basis voor de jetlag. Ik weet niet of dit waar is, maar dit is wat ik me bedenk. Oké. Okay. En tenslotte, en dan moet ik even wat bedoels zetten, want ik heb nog één ding. Mm -hmm. uh, oh ja, die bitcoins. Ja. Uh, pyramidespel, kettingbrieven. Ja. Wij die aan het begin beginnen, die hebben voor, ik noem maar wat hoor, voor één bitcoin één euro betaald. Ja. ja? Stel, een pizza kost drie euro, betalen zij drie euro. Bitcoins. Ja. Nu ga jij voor 600 euro een pizza kopen. Kost die mm. nog steeds drie bitcoins, dan betaal je dus 1800 euro voor de pizza. En hier klopt iets niet in het verhaal. Dit gaat onderuit. Nou, maar dat is niet helemaal waar, want uh, je, je kon uh, een aantal jaar geleden ook iets voor een aantal dollar kopen, wat je nu voor een ander bedrag aan dollars koopt. Dat is gewoon ja, we hebben de, dat de, inflatie, is de verhouding. We hebben nee, nee, nee. Het is niet inflatie. Het is de verhouding van de koersen ten opzichte van elkaar. Ja. Dus dat is helemaal zo gek nog niet. Nee, dus degene die destijds voor 100 euro. Bitcoins hebben gekocht, Die komen er nu heel lekker vanaf. Want ja. die krijgen dus. Uh, wat is het? Uh, 100 euro. Die krijgen dus 6000 euro. Ja, maar dat is. Dat is... Nu 600 euro voor één. Bitcoin moet betalen. Ja, maar de, ja, begrijp, ik, ik begrijp wel dat het veranderd is. Alleen als je aandelen koopt in een bepaald bedrijf voor 1 euro en die aandelen die stijgen enorm, dan betaal je ook opeens 100 euro voor datzelfde aandeel. Ja. Dus dat is een beetje. Nee, maar dat is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En als meer mensen het willen hebben, dat het stijgt in prijs. Dat is toch helemaal zoiets ja. niet? Dus degene die in het begin een Bitcoin hebben gekocht, die mazzel. Wie nu een Bitcoin koopt. Die betaalt zich terug en gaat het maar eens inwisselen. Maar het is niet vergelijkbaar met een piramidesysteem. Ja, ik vind het het piramidesysteem, nee, een systeem. Nou ja, okay. Degene die in het begin zitten, die hebben een mazzel. En die aan het einde zit, die is bekocht. Het systeem gaat naar de kloten. Werkt? Nou, dat, dat voorzien we natuurlijk allemaal wel een beetje. Maar ja, dat is natuurlijk ook. Dat, dat hangt er helemaal vanaf. Kijk, als nu alle bedrijven opeens het mogelijk maken om te gaan betalen in bitcoins. dan ko kon die nog wel eens gaan stijgen. Nou, dan als alle bedrijven dat gaan doen. dan zou de bitcoin wel eens in waarde kunnen dalen. Want. dan moet het mogelijk zijn om voor redelijke prijzen iets te kopen. En als ik voor 600 euro een bitcoin moet kopen. En nogmaals, vroeger kon ik dus voor drie. Bitcoins en pizza kopen. kan ik nu ook. Alleen is hij wel even 1800 euro waard. Nee, maar, dit, ja, maar dat is. dan blijf je zeg maar appels met peren vergelijken. want hij kan ook stijgen in waarde. en dan wordt de pizza in feite goedkoper. Goed, ik weet niet of Tom, ik gelijk heb, maar ik, uh, ik, ik weet zeker dat ik gelijk heb. Misschien, maar de, maar ik, misschien gaat het mij om dat leggen. Je hebt niet het duidelijk Ik uitgezien. De om er een discussie over aan te zwengelen. Maar daar hebben we geen ik tijd denk voor. We is te noemen een hype is en net als de tulpenoorlog die we gehad hebben. Ja. Uh, dit gaat naar de kloten. De het mensen is, die nu een bitcoin kopen, Tom, die worden. Tom. Het is duidelijk, want ik heb nog acht minuten. Ik moet nog Diana Ross draaien en ik ga nog met Martin praten. Bedankt, dus een het beetje van je, tempo. Het is een prettig programma. Mag ah, de... ik even terugkrijgen van, van naar, de, naar de, de, de telefonist of zo? Waarom? Oh, ik heb nog een, een technische vraag. Maar die valt buiten de uitzending om. Oh, wat voor technische vraag dan? Oh, ik heb, uh, uh, we hebben Casaluna. Ja. Het eerste deel kan je beluisteren. Maar het tweede deel is die man blijven zitten. En ik heb het ja. tweede deel die kunnen beluisteren. En ik weet niet waar ik dat vinden moet op, inter-, uh, op internet. Hoe ik dat vinden kan. Ja, maar, maar ik heb vast. hier is een redactie zitten. Ik heb je, nee, je, nee, maar, nee, want ik heb hier een redactie zitten van 26 man. Maar die werken allemaal voor mij. Niet voor Casaluna. Oh, sorry. Nee, de de, de, de de, de, de de, nee, dat kan niet, Tom. Nee, dat kunnen we je niet sorry, helpen. Maar sorry, je het volgende week weer. ja, of Casaluna, uh, Apenstaatje en Je wordt bedankt en ik wens je nog een prettige uitzending. Oké, okay, dag Tom. Hoi, Anneke. Anneke. Anneke. Anneke, je moet even Hallo. naar de telefoon. Ja, hoi, Anneke. Uh, ja, hoi. Zeg het ben eens. Ik in beeld? Ja, ik zie je. Die, je zit er ja, goed bij. Ik heb een vraag over een zilveren ketting. Ja, klopt. Hoe, hoe was die precies? Want ik, heb, ik sliep toen. <laughs> uh, Rincian Jan die heeft een zilveren ketting... en die wil hem heel graag weer zo mooi, mooi glanzend krijgen... als dat hij was toen hij uit de winkel kwam. Dan zal ik het niet zo lang maken. Dan moet hij een stuk uh, laken pakken. Een stuk Flanelle wat? Flanellen laken. Flanellen stof. Ja. En een, een dikke, dikke doek, zeg maar. Ja. En daar moet je mee gaan poetsen. Ja. Want dat is zoiets als een doek dat je koopt bij de blokker. Ja. En dan hoef je alleen maar te strijken. En dan gaat alles zwart gaat in de doek zitten. Oké, okay, dus met flanel vooral eventjes. Dus een ou, ja, oud houthakkers shirt kan ook. Ja wat doe maar. Hé, eh, gelukkig. Nou, hartstikke goed Anneke, dankjewel. Ja. Oké, okay, hoi. Hoi. Erik. Ja, goeiedag. Hallo, zeg het eens. Uh, over bitcoins. Oh ja. Um, nou, die meneer van de net die heeft het inderdaad nog niet begrepen. Oh. En jij, jij, jij, begint, jij begint het te begrijpen. Het, begint, het licht begint <laughs> aan het einde van de tunnel een beetje, ja. Ja, precies. Weet je, het, het grote verschil met, met uh, het geld wat we nu hebben... Ja. is dat bij bitcoins er nie, geen, geen centrale bank is die dit kan bestieren. Ah, en niet gebaseerd op een goudvoorraad ook. Precies. Um, het is, ik zal het proberen kort te houden... want het, het, hoe verder je ingaat, gaat, hoe moeilijker het wordt, lijkt ja. me. Ja. Um, je hoort in het nieuws wel eens dat de Amerikaanse uh, centrale bank... de Fed of ja. de Europese centrale bank... miljoenen, miljarden uh, geld in de economie pompen. En dan vraag ik wel eens aan mensen... waar denk je waar dat geld dan vandaan komt? Nou, Dat komt dus gewoon uit het niets. Dat komt uit de computer. De Ben Bernanke in Amerika drukt op de computer... een paar getalletjes in, enter... en we hebben hier zoveel miljard dollar erbij. Nou, Bij bitcoin kan dat niet. Dat is een beperkte hoeveelheid bitcoins... die er gemaakt kunnen worden... Dat mine is leuk, maar het is helemaal niet zo boeiend verder. Dus we hebben een, een vast aantal bitcoins. Ah, en het voordeel is, dat ja. um, je hebt ze net als op je bankrekening bij de ING. Heb je het als getal, maar je, je er kan verder niemand wat mee doen. Um, in zoverre wat, dat, dat het uh, je, je er meer van kan maken dan wat het is. Oh, oké. Okay. Nou, ik vind het een mooie aanvulling, Erik. Dank je wel. Oké. Okay. Goedendag nog. Oh nee, goeiedag. Zeg ik, ja, het is vijf voor zes. Pol Ja. Oké, okay, dag Erik. Oké, dom. Hoi. Ja, sorry uh, Martin, oftewel Gera van de chat... want jij hebt nog een heleboel antwoorden... maar we hebben echt nog maar een paar minuutjes... dus we jagen er even doorheen samen. Dat is uh, goed. Fijn. Wat, wat heb je wat vooral wat nog helemaal niet besproken is? Uh, betalen bekende Nederlanders die ambassadeurs zijn... Oh, om goed van jou. zelf hun reizen. Ja. Nou, in principe betaalde het goede doel dat... Ja. En Marco Busato is ermee begonnen met van jongens, dit is belachelijk. Ik ben ambassadeur, dus ik betaal die reis zelf. Oh, wat een held, hè. Ja. En sindsdien zijn de jonge ambassadeurs eigenlijk begonnen met het zelf te betalen. En Floortje Dessing, die zet bijvoorbeeld al die airmaals die ze verdient... die zet ze weer in om bomenprojecten uh, uh, mee te sponsoren. Ja, maar dat doet ze ook wel weer om haar eigen schuldgevoel... omdat ze zoveel vliegt voor die reisprogramma's... terwijl ze begaan is met het milieu uh, een beetje goed te maken. Nee, precies. Maar, ja, goed, dus, precies. Uh, maar in het verleden werd het dus door de, het goede doelstel betaald. Kijk. De Ladies Run. Ja. Die, JSMN, uh, weet dat, uh, die heeft het reglement erbij opgezocht. Prima. En we zijn eruit gekomen dat uh, er geen tijdslimiet wordt genoemd. Oh. Er staat namelijk in, je moet voor een bepaalde tijdslimiet na de start uh, de finish passeren. En ik zie wel, ik zie aan alle kanten de 80, uh, 80 minuten vermeld worden. N we zijn ook even wat uh, uitslagenlijsten gaan bekijken. En dan ja. komen we inderdaad die 80 minuten tegen. Maar het hangt er vanaf of mevrouw uh, jonger of ouder is dan uh, 40 jaar. Ah, oh, oké. Okay. En daar hangt het een beetje van af. Nou, was 43. Dan, dan is het 80 minuten, is uh, onder de 40, dan is het een uur. Hè? Als oh, je onder de okay. 40 bent, dan moet dan je. Dan heb je een 60 minuten je? en als je boven de 40 want als je boven de 40 bent, loop je blijkbaar langzamer. Goh. 20 minuten extra. Oké. Okay. Nou, Han Jansen uit Barneveld. En die vind ik toch wel geweldig. Even yeah. over dat ei. Yeah. Uh, het ei heeft twee hagelsnoeren. die de dooier in evenwicht houden. En oh. mm, dus oh, het ja. moet met de punt naar beneden. zodat de dooier beter in het midden blijft zitten. Wauw. Ja, Even en kijken. in Barneveld weten ze dat. Weet jij iets over het rode haar? Het rode haar. Het komt namelijk daarvoor, omdat je uh, kan alleen het gen doorgeven als beide ouders ook rood haar hebben. Dus in het verleden zijn er meer roodhaarige geweest in Ierland dan Schotland. Ah, kijk. dat is Logisch. De en de zilveren ketting, heb jij daar nog iets over gevonden? Ja, het zilverpoetsdoekje. Het zilverpoetsdoekje, zo eenvoudig is het. Ja, oh, ik zag niet. ook nog voorbij komen ja, in een niet-ijzeren pan, zilverfolie erin, oftewel aluminiumfolie. En dan een schepje soda. Maar nou, of het werkt, ik weet het niet. Dus neem niet te veel risico met je zilver, zou ik zeggen. En ik heb nog iets gekregen over de loopfiets. Want Wilma die stuurt een vrij dringende mail. Die zegt als ervaringsdeskundige met de loopfiets... Um, op de loopfiets moeten beslist geen stepjes of iets dergelijks aangebracht worden... Het is levensgevaarlijk. Ik gebruik al jaren een loopfiets en uh, moet af en toe een flinke heuvel op en af. En bij de heuvel moet je de rem gebruiken en de voeten licht steppend aan de grond houden. Uh, Wilma gebruikt daarvoor speciale schoenen met een versterkte teen... en zegt je moet absoluut geen stepjes of steuntjes aan gaan brengen... want dan wordt het sturen moeilijker en wordt het gevaarlijker. Ik denk, nou dat moeten we toch zeker nog even melden. Bedankt, uh, Wilma, voor die uh, info. Jij nog iets dringends, Martin? Nee, helemaal niet. Dan iedereen een hele fijne dag. Jij ook. En bedankt weer tot volgende week. Straks okay. het Radio 1 Journaal met Lara Rensen. En volgende week weer een nachtzuster. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag.